Which girl?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 Licht snurken, blikken voor ijzer in de stad vol met schurken. Zou in mijn eentje, mijn visie is zuiver. Sweet in mijn bed, ik wil liever naar buiten, mijn gedachten op mijn te plan. De kans met de daarvoor, dan geef ik hoe ver ik ben. Hooggevolg van mij, net alsof ik in een film zit. Vingers bekievelen zodra ik even stil zit. Klaar voor de artists hier, derhaline kicks. Verslaven, net alsof jij aan de heroïne zit. De kloot ik door, tijd om te slapen, dan blijf ik mijn gapen, de zon breekt door. Achtervond op mijn toekomst, zo'n drang naar morgen, daarom ik licht wat in mijn bed. I'm wow. War ik kan worden, waar ik kan worden. De zon bleek door, de sterren uit de lucht dat is ons decor. planeet van morgen, doe maar nog steeds vol. Waar ik kan worden, ligg wakker in mijn bed. Yeah. Mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik klam en door, slapeloze nachten.